Ja, het is de meest heilige plek voor alle Polen. In Częstochowa, dat is zuiden van Polen. Iets dichterbij stad Krakow. En daar is het heilige klooster al wel eeuwen heen. Met de heilige icoon van Maria, inderdaad. En daar, ja, bij de muur van deze klooster, werd ik geboren. Inderdaad. Op die bijzondere krachtplek waar we van de hele wereld naartoe gaan, inderdaad. Mooi. Ja. Ben je buiten geboren? Nee, dat was ook een klein ziekenhuisje bij mm -hmm. de klooster. En mijn moeder had gevoel om daar naartoe te gaan. Er was in de stadje van de, iets van 17 kilometer vandaag. Ze had gevoel om daar naartoe te gaan en daar te bevallen, inderdaad. Je had Doe. hele spirituele ouders, hè? Ja, klopt. En, ja, vooral van mijn moederkant. Uh, ja, er zijn mensen die paranormaal begaafd zijn. Mijn oma ook. En uh, ja, die hele familie eigenlijk. Klopt.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 te maken heb. En daar heb je onderzoek naar gedaan? Ja, ik heb onderzoek naar gedaan en ik heb me gespecialiseerd inderdaad met de stormvloeden. Dat is daarom na mijn studie krijg ik makkelijk positie in de KNMI in Nederland, omdat hier de stormvloeden inderdaad een hele belangrijke thema zijn van Nederland. De protectie van de koest van de hoge waterstanden. En dat was mijn specialisatie na mijn studie. Dus eerst krijg ik plekje in Hamburg bij de universiteit en daarna hier in KNMI bij onderzoek. En zo ben ik hier Komen. Ja, ik heb me ingelezen natuurlijk op je. Je hebt in drie landen gewoond. Hè? Dus dat is dan ja. Polen, wat zijn dan net? Duitsland, Duitsland. en Nederland. Ja, dat klopt. zijn de drie landen. Ja. Oké, okay, interessant. Ja. ja. Um, zeilen? Heeft ja. dat met de oceanen te maken? Is ja. dat een bepaalde koppeling? Want ja. Want je bent ook zeilinstructrice. Ja, klopt. Ja, dat is mijn grote passie: zeilen. inderdaad Ik begon nog heel vroeg, al bij scouting, inderdaad, bij scouten als tiener inderdaad en, uh, ja, en daarna had ik lessen erin. inderdaad. Alleen uh, met de zeezeilen kwam ik niet zo ver, want uh, ja, toen werd ik ziek door zeilen en de koude omstandigheden. Inderdaad, dat universum heeft mij gestopt om verder op die pad te, te gaan dat dus ik kan wel zeilen zolang het niet te koud is, <laughs> de temperaturen op die mooie warme zeeën. net de laatste jaren Catamaran op Yucatan, inderdaad. Dus dat gaat wel hartstikke goed. Oh. Maar die Balticzee die dan uh, heel koud kan zijn in de winter, dat deed ik ook onderzoek op de onderzoeksschepen inderdaad.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 ik zou en in die put hier was en geen raad iets, heb ik mij dat herinnerd. Dan heb ik dat gevraagd en toen kwamen naar mijn brochures over alternatieve circuits in Nederland. Wat voor mij ook bijzonder was, want in Polen was die niet zo breed toen ontwikkeld ontwikkeld. Dat was vooral ook ja, kerk inderdaad. Dus, en toen begon ik daar een hele diepe traject uh, door te gaan. Maar mijn idee over Polen is dat je dus daar al volgens de natuur leeft. Of, of is dat gewoon een denkfout voor mij hè?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 Ja, dat is eigenlijk allebei van de communistische regering. Die wilde ook heel modern zijn. Dat er waren overal artsen in de ziekenhuizen En uh, ja, veel mensen studeerden. Dus dat is wel omhoog gekomen. Maar ik werd inderdaad door mijn oma en door mijn ouders eerst genezen. Door als ik ziek werd of als ik bikepijn had als kind. En daarna pas als dat niet helpt, dan gaan we naar de arts. Of met wat dingen als je iets gebroken hebt dan of zo. En dat soort dingen. Ja. Nee.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 En uh, ja, dat was mijn tweede koos, oceanografie. En mijn plan was via oceanografie, via zeilen en inderdaad, ja, hele wereld rond te gaan. En uh, ja, andere culturen zien, verschillende plekken op wereld, alle oceanen zien. En die droom heb ik een uh, grote mate vervoeld, want ik kon heel veel reizen de afgelopen jaren. Ja, dus die droom is uitgekomen. Ja, die is wel uitgekomen op andere manieren dan <laughs> ja. ik dacht. Van, ik ben geen ja, kapitein. Maar het is wel uitgekomen. Die nou, heb ik gecreëerd. wel kapitein op je eigen schip? Ja.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 If I was given every opportunity, I'd kill for your love. Hey! So take a chance with me, let me romance with you. I'm caught in a dream and my dreams come true. So hard to believe this is happened to me. And amazing!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 Nou, dan neem je geen genoegen meer... met die gafvrijheden En dan zie je dat het alleen maar... gedeeltelijke vrijheid was. En wil je je nog verder te bevrijden. Inderdaad. En zo ga je steeds door. Ja. Ja, dat is daarom... En daarna ging ik andere dingen doen. Hij ging zich meer op de boeken richten. Inderdaad. En dat kwam hartstikke fijn. Dat dus, ja Ontstonden drie boeken. Inderdaad. Dat is dat wat je echt je graag wilde doen. Ja. Ja. Ja, ik ben even de titel kwijt... van je eerste boek. De kunst van leven...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 voor die cursus. En daarom ik, wat ik dacht dat mijn Nederlandse taal nog te gebroken ervoor was, of niet goed genoeg of zo. Nou, ik was dan enige die dat nog durfde te doen en toen heb ik uh, geprobeerd in die stichting en het ging hartstikke goed. Geraakte ik kreeg hele goede feedback en vond ik hartstikke fijn. En zo is het allemaal ontstaan. Daarna ging ik verder met de cursussen en uh, ja, zo so, jaar na jaar kwam steeds cursus bij, maar creëren van die werkelijkheid was het begin, inderdaad. En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 Dat is, ik heb het hier bij me, Mario. Is het waar, of niet? Ja, ik zie het. Ja. Wat er in staat, weet ik niet. Maar het is... Nou, iemand mag nee, het is straks echt openslaan ja, en dan haken we het daarop wets, in. Uh, ja. ja, dat is echt heel mooi met, uh, met allemaal teksten. Wat, wat voor teksten dingen zijn, mee weet ik Ik lees over het algemeen s'nachts. En oh. uh, ja, vandaar ook het verschil in de handschrift. Ja, ja. ja blauw, zwart. En, maar echt, het is, het is voor mij een, een, een binnenkomen geweest. En, en nou ja, dat stukje tekst wat ik net al voorlas en zo... dat is. Uh,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 Solaire logos en het sterrenlicht. Maar daarover na nou, het volgende nummer meer. En het volgende nummer dat is uh, Beeld to Last van Melie.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 ja, die was daarbij en die heeft het ook helemaal ervaren. We hebben daar gesprekken over gehad. En er gebeurt inderdaad nogal wat met je. Maar er was ook een baby. En die was ook helemaal... Hè, dat, dat, dat. Dus ik bedoel, bij mij moet ik nog een knop omzetten van... Hè, wat gebeurt er hier? En,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 Which we measure out. We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 een boog hebt, dan kan je zien, nou, die trilling is oranje. Die heeft verschillende tinten oranje in zich. En, en die is groen. Die heeft verschillende tinten groen. Dat kan je zeggen, de zielsverwanten. Bijvoorbeeld, uh, ja, een groep zielsverwanten... ...hoort bij de oranje. En dat is ontzettend. Verschillende trillingen. En samingen, vier soorten oranje kleur Die passen nog dichter bij elkaar dan die andere. bijvoorbeeld. Ja, das, dat zijn zielverwanten die als trilling op zielsniveau... dicht bij elkaar zijn. Dus, dus loopt de trilling in elkaar over. Min of meer. Dus als een soort streepje in plaats van een treden. Uh, ja, dat kan verschillende zijn. Meestal is het als uh, streepje inderdaad, maar je hebt ook verschillende niveaus van de trilling, waardoor je weer naar een andere dimensie komt. Dat is de volgende ja, stap. Ja, inderdaad. Net als je op aarde hebt, ook verschillende niveaus in de atmosfeer van de aarde. Dus zo kan je ook bepaalde ja, hoogte van de trilling waarnemen, waardoor je helemaal naar een andere dimensie van de trilling inderdaad komt. Dus bijvoorbeeld ben je op zielsniveau en op een bepaalde hoogte van de trilling kom je al aan je goddelijke zelfniveau van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 Onderroering, iets van uh, zo'n diepe verbondenheid met iemand, een gevoel wat thuiskomen bij iemand, mm. inderdaad. Dat zou wijzen op je zusverwanten, alsof gevoel alsof die persoon je ergens van kent of je dieper begrijpt dan je woorden ligt. Als je kijkt dan weet je al wat diegene bedoelt. Inderdaad, Enzovoort. Ja, en onder je woorden kan lezen.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 Ja, uh, die moment was, uh, wordt ook eigenlijk altijd ook in de gaten gehouden, ook op de monadeniveau, inderdaad. Dat Wat is je goddelijke zelf. Dat Wat is de ziel van je ziel. monade is het allerhoogste aspect waarin, waarin je jezelf nog als de aparte, unieke uh, eenheid kan vinden, inderdaad. Als, als iemand die apart is van de goddelijke gehele... En nog boven monadeniveau is alles zoveel uh, zo eenheid, dat dan kan je niet meer praten over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 Ja, we gaan weer verder. <laughs> ik mag niet, ik mag niet, ik mag niet. Nee, nee, nee, nee. nee. Um, we gaan naar het volgende nummer. Marja, zou jij dat aan willen kondigen? Ja, als ik het nummer weet. Ja, het is uh, Happiness. Het is heel vrolijk worden. Ja? Van Alexis Jordan. Goed, Jordan. Maar ja, nou heb ik het stiekem gedaan. Ja, goed hè? <tied>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 En ja er zijn veel gidsen die dan met ons werken en werken we met resonantie dat is de hele groepsveld is er voor om je te bekrachtigen inderdaad erin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 Naar dit huis, want we zitten hier in de oude gedeelte van Zandvoort. Inderdaad, als dus ik voel ook dat het door tijd geen zelfs energie van vele generaties hier op dit plek is geënergetiseerd. Dus ik ben hartstikke ook blij dat ik zoveel heb zoveel kristallen om mij erbij te helpen. Want ik transmit niet alleen naar de luisteraars en aan jullie hier in de studio, maar ook inderdaad naar de Zandvoort hier, vooral naar die oude gedeelte. Ja, mooi. Um, het boek Liefde. Uh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 ja, en dat was het einde van het verhaaltje, inderdaad. En de kip is als kip gestorven, terwijl het eigenlijk een adelaar was. Dus hij heeft nooit zijn potentie kunnen waarmaken, ja, feitelijk. In de originele versie, de meloch heeft dat nooit afgemaakt, die verhaaltje. Dat verhaaltje eindigt bij die wijsheid van de kip. En uh, ja, dus het blijft open of die adelaar ontwaakt en echt kan doorzien dat hij echt adelaar is. Of inderdaad, gaat geen sterven als de kip. Dus dat is een mooie metafoor voor mensen. Iedereen van ons is die adelaar inderdaad. Heeft de ziel, heeft die uh, monade in zich. Heeft is, uh, gecreëerd voor grootscheid. Kan echt vliegen. En heeft enorme vermogen in zich inderdaad. En uh, ja, ga je erin geloven, voel je dat ergens in je dan zijn. Is bijvoorbeeld school voor adelaars en vele andere uh, mensen. En gidsen en kristallen die speciaal hier op aarde gekomen zijn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 Of iets liefdevoller gemaakt, ook voor anderen nou, die noemen. Ik begrijp ook nu gewoon waarom ik het zo uh, ook leuke muziek vind. Ja, <laughs> dus dus is het is fantastisch. Het is me gewoon helemaal duidelijk. <laughs> Mooi. En We gaan uh, even een stukje muziekbespreking doen. En uh, nou, traditie getrouw, gaan we eerst even een klein stukje luisteren. <muziek>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 en brak zij door met een prachtige uitvoering van het nummer I Love You, Porgy uit George Gershwin's musical Porgy and Bess.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 For me And I'm feeling good I'm feeling good Fish in the sea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 Om het of te hebben om het uit te lezen. Dankjewel, Hamma. Ja, het is inderdaad een heel bijzondere boek. En heel bijzonder is dan aan de basis van de liefde en vrijheid energie. Die wij hebben hier in de boek getan, ligt het Sirius licht. Dus dat staat dus een hele geldere ster. ster ja. ja, en die is nu zelf zichtbaar als je sterren van Orion kan vinden Ik dat je Ik moet heb de drie... Orion van ja. de week gezien. Ik ben week vrijdag net de uh, sterren, hoe heet het ding? De, uh... Ja, sterrencentrum geweest, ja. noem Ja, dat was je drie gordelstelen van de orion, volgende dat naar beneden toe, iets van vijf keer ongeveer, zo groot, zo groot als die drie gordelsterren. dan kom je alle helderste ster tegen, die ook door Egyptenaars en wel andere oude culturen ook bewonder werd, en dat is de Syrius. En dat zijn eigenlijk twee sterren, die vormen. dat is ook heel mooi voor liefde. Dat zijn dus binaire sterren, dat zijn twee sterren die eenheid vormen. Dat is, en de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 Nou. Oké, okay, we gaan weer naar een stukje muziek. Ja, en dat moet ik volgens mij En volgens dat voorlezen. mag Mario, die gaat het aankondigen, <laughs> ik lieve luisteraars. Oh, leuk dat ik dat zo maar voor mij krijg. Deze, ja. If you love someone, send them free. Van Sting. En ik geloof dat dat de live versie is. Ja, die is dus echt heel mooi. Dus gaan we... Naar.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 Uh, ja, ik ben onder andere ook kristallenleerder. Ik heb geen met kristallen te maken. Ik was al in Polen omringd door Poolse bergkristallen. Die daar heel populair zijn. Mensen hebben uh, vooral uh, een bereikbare vorm van die kristallen thuis. Uh, in de vorm van glazen, bordjes en zo Iedereen heeft zoiets thuis. Dus ik was al omgeven door de kristallen trilling. Als vanaf kind af. En ook door hele bijzondere steenamber. Dat is Poolse Barstein amber barnstein, ja, maar het is ja. geen steen, hè? Ja, het is... Het het is, het is, ja, het wordt wel ja. Barnsteen genoemd, maar het is een hars. Maar mooi, met vliegjes erin. Ja. Ik kan ja. er wel nog naar bepaald gaan. Hele diepe mystische. Het is vibratie. goed te communiceren hè? Heb je hebt uh, ja, ja, Barnsteen maar, niet echt nodig, geloof ik. Je, je inderdaad, praat. maar die doet mee, meer, omdat die heeft de Pluto-vibratie in zich. En ik was geboren op het moment van een hele bijzondere drievoudige conjunctie tussen Pluto, Uranus en Mars. Als dus ik ook die Pluto-energie, ook in mij, en die GV voor mij betekent, en onder andere Bernstein, die brengt die Pluto-energie op aarde hier. Mooi, de planeet Pluto. Ja, ja, dat heeft hele diepe metafysische kanten, inderdaad. Mooi. Liefde is uh, overal, love is all around, wet, wet, wet. You gave your promise to me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 Radio. Inderdaad. Helemaal goed mooi. <laughs> Wat maakt het leven voor jou zo mooi? Ja, ik zou aansluiten aan de boek dat, dat er liefde bestaat. Dat je hier niet alleen bent. Dat er hier zielsverwanten voor je zijn. En uh, dat er vele gidsen voor je zijn. Ook vele lieve gidsen, inderdaad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 Ja, liefde en vrijheid ja. met twee hele mooie begeleide meditaties met energietransmissie. Als je zegt dat je luisternaar bent van Radio Inspiratie... dan krijg je die cd gratis de waarde van 10 euro. Ja, het is een mooi cadeau. Ja. Um, ja, wij hebben ook een inspiratiespel. We gaan het naar je opsturen. We hebben het normaal bij ons, maar... Het is een cadeautje de, voor jou. Een cadeautje dat voor fijn. jou. Komt we logisch loop zijn uh, konden we het allemaal niet meenemen. Dus sorry, het wordt je op uh, naar Dank je wel, fijn. Het komt naar je toe. Rob, Rob, uh, dankjewel voor de techniek dat je weer hebt gedaan. En natuurlijk voor de muziek. Uh, ja, graag gedaan. Ja. graag Het was erg leuk om te doen. En uh, leuk om, uh, om ook met, uh, met jou eventjes uh, erover te hebben, Barbara. Dat is leuk. Ja, Fijn nou. dat we enthousiasme delen. Ja, ja precies. Ja. Nou ja, Mario, bedankt natuurlijk voor je Mario-bijdrage. Dat is, is uh, Voor Een hele mooie hart en ik van je vol, inderdaad. Alsjeblieft. <laughs> Onze volgende uitzending, live uitzending is op zondag 15 april.